Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Onder de vluchtelingen hebben in het niemandsland tussen Griekenland en Macedonië... het hek op de grensovergang bestormd. Zo'n 500 mensen renden naar het hek en gooiden stenen naar de veiligheidstroepen. Die vuurden traangasgranaten af om de vluchtelingen te verjagen. In het Griekse kamp Idomeni zitten al wekenlang zo'n 11.000 vluchtelingen vast. Ze kunnen niet verder Europa in omdat Macedonië ze tegenhoudt. In het noordwesten van Pakistan, vlakbij de grens met Afghanistan, is een zware aardbeving geweest. De beving was goed te voelen in de hoofdsteden van beide landen en in het noorden van India. De aardbeving was in een afgelegen gebied en zou een kracht van 7,1 op de schaal van Richter hebben gehad. Er zijn nog geen meldingen over slachtoffers of schade. De arrestatie van terreurverdachte Salah Abdeslam heeft geleid tot de bloedige aanslagen in Brussel. Dat blijkt uit een bekentenis van de vrijdag gearresteerde Mohamed Abrini, de man met het hoedje. De terroristen wilden eigenlijk opnieuw in Frankrijk toeslaan... maar voelden zich opgejaagd door de autoriteiten, zeker toen Abdeslam vorige maand werd opgepakt. Daarom besloten ze uit te wijken naar de luchthaven Zaventem en het metrostation Maalbeek... Daar pleegden ze 22 maart aanslagen waarbij 32 doden vielen. De 36 e marathon van Rotterdam is gewonnen door Marius Kipsirem. De Keniaan kwam na 2 uur 6 minuten en 11 seconden over de finish bij de Colsingel. Daarmee was hij 11 seconden sneller dan de nummer 2, Solomon Dexisa uit Ethiopië. De Nederlander Koen Rijmakers hoopte zich te plaatsen voor de Olympische Spelen in Rio... maar door een kuitblessure moest hij na ruim 30 kilometer opgeven. Het weer vanmiddag. Zon afgewisseld met soms veel stapelwolken. Het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 11 tot 17 graden. Morgen zonnige periode. In het zuiden wordt het mogelijk een graad of 19. Dit was het R.D.F.M. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 speciaal voor iedereen die geniet van dat mooie weer in Zandvoort. Heerlijke temperatuur, het is echt voorjaar nu hè. En of dat weer zo blijft dat hoor je snel, dan om half drie bij het ZFM Weerbericht voor de komende dagen. Je hoort het dus van Nico Infins en Vins en M.I.Rung. Beleef het ritme van Zandvoort ook op internet.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 Zondagmiddag van hier gingen we terug naar de jaren tachtig. Back to the 80s. De van Deep Smokey, hoor. The people are people. Ja, we hebben weer een tweetal korte berichten voor je. Alvorens wij overgaan tot het weerbericht, ja, koor. Ja, Rob. Afgelopen nacht is een 19-jarige alkmaarder aangehouden omdat hij een zondvoortsman man van 22 jaar heeft mishandeld.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 dat was van Peter hè die archeoloog die dat deed. Maar zijn er mensen op, op afgekomen? Ja, is dat, ik heb een foto gezien in de krant gisteren. Ja, daar is het heel druk op. Geweldig, geweldig. De 1 april grap dus bij deze geslaagd. Nou, zo dadelijk over een tweetal platen het CFM weerbericht voor de komende dagen. Die missie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 Is que yo sentí.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 Reviens gamin, et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous. Ah oui, vous êtes sain, vous. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe. Il sera formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Ja er was een tijd dat hij heel veel hintjes achter elkaar uitbracht. Onze zuidenbeurs traumae. Maar daar nou horen we niet zoveel meer van hem. Vind je vreemd wel? Dit was ook een van zijn grote singles door de Formidable. En daarmee is het half drie geworden. We gaan eens even kijken naar het weer voor de komende dagen. Hoe gaat dat eruit zien, Cor? Ja, uh, gisteren begonnen we de dag met zonneschijn, maar er was ook wat sluierbewolking. En aan de weg de dag werd de bewolking wat dikker. Het bleef droog en de temperatuur steeg naar waarden omstreeks de 15 graden.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 I know, a sad soul, sad soul Darling all I know, a sad soul, sad soul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 ik heb gewoon net steeds Oh, I know Zij het zo Zij het zo Darling Oh, I know Zij het zo Zij het zo Qua temperatuur wordt het de komende dagen weer heel erg mooi, ook hier in Zandvoorts. En daar gaan we natuurlijk van genieten en helemaal van vandaag. Hè? Wat een schitterende dag. Heerlijke terrasje pakken hier in Zandvoorts, doe je er helemaal goed. Hier zijn de voortops en loco in elke poeko. Met deze muziek krijg je zeker zin in Zandvoort, je hoorde de voortops en loco in elke poelkoop. Ja, we gaan eens even kijken naar de divisie Cor. En als eerste beginnen we met de wedstrijd van afgelopen vrijdag. Pek Zwolle ontmoeten, Rode JC, daar werd het 3 tegen 1. Ja, en Pek Zwolle houdt de kans op een plek in de playoffs live, levend. De ploeg van Ron Jans was vrijdagavond in eigen huis te sterk voor Rode JC, dus 3-1 dus geworden.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 Make yourself some friends or you'll be lonely Once I was seven years old Once I was seven years old D.F.M. Jump, jump -F M D.F.M. My amante, me conquiste Un inocente de honguera in que cupido Chega Fabia Pero Shane no geheim dat ik Het is een Me Ik ben Me enamorado. Me het enamorado. Me ja ik mis je als midaeit Buscando una salida ayeta vive enamorado pensando su vida tan fracaso no debadea ninguna sin razón bajo manera a sombra chispa que vela recordar boti su vida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 ...van de Major Laser en Light It Up. ZFM niet alleen op radio, maar ook op tv. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM Text TV op kanaal 45. En kijk je digitaal naar de televisie... ...dan ga je naar kanaal 40 via SIGO. 24 uur per dag, de laatste nieuwtjes op ZFM Text TV...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 Ik heb 20 kinder, meine vrouw is schön. Mm, alle komen voorbij, ik brauch nie rauszugehen. Traum is het Haus am See. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangen, Baum, liegen auf dem Weg. Ik heb 20 kinder, meine vrouw wat zei je nou, Cor? Heb je hier een speciale versie van, van deze plaats? Cor ja, hè, ben je een, er nog? Oh, hallo? Rob, ik zit hier het nieuws voor te bereiden. Ja, oké, okay, oké. Okay. Nee, ik zeg, heb je een speciale versie van deze plaats? Ja, er is een Nederlandse versie van, Dat is een paradijs op de dubbe. Oh, lach Die heb ik natuurlijk niet bij me, maar hij, jij kent hem niet. Hij gaat echt over Zandvoort. Hey, neem hem een keer mee. Dat ik doen. Heel je een keertje mag je invallen. Ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Jor Pieter Fox en Haalsam Zee. Nou, de tussenstanden in de Eredivisie divisie FC Utrecht-NEC, daar staat het 1 tegen 0. NFC Groningen tegen de Graafschap, daar staat het 0 tegen 1. Precies, zie je om mijn zijde, hè? Ja. Precies omgedraaid. Nou, ze dadelijk over die wedstrijden veel meer in uur 2 van Zandvoort op zondag. Shakira is de laatste voor het duurzaam weer van 3 uur. Natuurlijk. En uh, straight up, nou, Shakira, hou je van me te goed? Die draai gewoon uh, zo dadelijk naar de nieuws weer van drie uur direct uh, erachteraan. Met wakker, wakker. Graag tot zometeen voor uur 2 van Zandvoort op zondag. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...